Yeah, now. Sky, yeah. Is it going now? Yeah, now. Is it going now? Is it going now? Yeah, now? Sky, yeah. Is it going now? Is it going now? Is it going now? Is it going now? Yes. Yes. It's all about the is that you know when in 1918 when in the 1920s Ireland gave its independence because of the way the British structured it because of the unwillingness on their levels to actually allow that to happen, you know. Power was fortunately handed over to a, a sort of conspiracy of the, the white. Mm -hmm. I mean, the Catholic Church was absolutely instrumental. I mean, there was sort of an alliance between the, the Irish Free State and Catholicism, which is the basis of Southern Ireland, there was an alliance which wasn't far enough for the United the Church and the state mm -hmm. of Franco scale. No one forgets that. Mm. And, but the most reactionary elements in it became the basis of some song. So mm. They just continue to hold into it. Mm. The ILA, which was a terrorist organization, I think was extremely hard to just really get starts. So there was an element of truth. Dan zou kunnen beginnen om iets te zeggen over dat artikel dat een opzien heeft gestaan. Uh, een interview met Simon Frith, een uh, man die op dit moment een instituut heeft opgericht in Glasgow... ...wat zich bezighoudt met uh, analyse van subcultuur, rockmuziek. Um, grappig aan die, uh, aan die man is, behalve dat hij een, uh, een zeer verspreide eruditie tentoonstelt... <laughs> ...dat hij een, een belangrijke ontwikkeling heeft meegemaakt als wetenschapsman... ...en daar ook rond voor uit kan komen... ...dat hij zich uh, op bepaalde momenten in die ontwikkeling drastisch heeft vergist... ...of in ieder geval met oogklep heeft rondgelopen. En uh, uh, ook als een van de weinigen in die Engelse traditie... Uh, zich heel duidelijk uh, bewust is geworden van de consequenties van die verandering, terwijl anderen die in datzelfde beetje nog steeds bezig zijn, uh, heel sporadisch wel iets uh, van, van nieuwe ideeën opnemen, maar zich toch zoveel mogelijk nog proberen uh, vast te houden aan die oude ideologie die vooral marxistisch getint is. Um, om het maar even heel uh, concreet dus te zeggen, de, de voornaamste school in Engeland die zich met, met uh, subcultuur en rock bezighoudt is nog steeds uh, de Birmingham School. Uh, die zich oriënteert op de marxistische analyse. Dat wil zeggen dat uh, subculturen zich oriënteren op de sociale achtergrond die in eerste instantie materieel bepaald is. En dat iedere vorm van uh, cultuur... Uh, die zich daarop endt, uh, of een uh, direct verlengstuk van die sociale verhoudingen is of aan de andere kant een, een bedrog van die sociale verhoudingen van de kant van de van de, van de, van de commercie, van de industrie, de grote industrie. Um, nou en, en de vroegere stelling van Fritz was dat dan de, dat met name de popmuziek door de uh, mechanische reproductiewijze gedoemd was om die sociale achtergrond achter zich te laten en op te gaan in die in die machinaties van de grote industrie. Nou, inmiddels heeft hij dus uitgevonden dat er ook een soort autonome ontwikkeling is euh, binnen de rock en binnen de subculturen. Die euh, veel eer euh, semiotisch georiënteerd is, dus, dus te maken heeft met euh, bepaalde verbindingen die tussen tekensystemen en tekens bestaan. En hij heeft zijn licht opgestoken bij de Franse school, euh, bij mensen als Bart en euh, Lyotard en Baudrillard. En uh, uh, heeft ingezien dat er dus een, een, een discussie is ontstaan uh, in de Engelse subcultuur die uh, een, een bepaalde houding ten uh, gevolge heeft gehad, die dwars door die uh, geschetste ontwikkelingen van die sociale achtergronden. ...of van die commerciële ideologie heen is gebroken. Dat is bijvoorbeeld in de, in de periode van punk gebeurd. Uh, ik denk ook dat die, die hele ontwikkeling van punk uh, de, de oogklep heeft weggenomen. Uh, punk was niet verklaarbaar vanuit die, uh, vanuit die sociale achtergronden... ...en was dus ook niet verklaarbaar vanuit een autonome ontwikkeling van de, van de platenindustrie. Zoals iets wat er dwars doorheen ging. Dus daar moest je een verklaring voor vinden die anders was dan die twee. Nou, wat Fred dus heeft gedaan, dat is zijn licht opgestoken bij die Franse school. En hij ontdekte dan dat de belangrijkste voorloper van moderne ideeën die zich in de beweging van punk concentreerde, de situationistische ideeëngang was, die vooral een antwoord was op de consumptiemaatschappij. Situationisme probeerde antwoorden te vinden op de consumptiedwang. En um, dat deden ze door uh, vooral uh, situaties te creëren die door verwachtingspatronen heen gingen. ...en uh, daar hadden ze vers verschillende methoden voor. Een, een, een belangrijke methode... ...die vooral in de Franse filosofie... ...later ook theoretisch is uitgebuit... is om bepaalde theorieën... ...tot hun uiterste consequenties door te trekken... Uh, ...zodanig dat... Uh, ...de consequenties eigenlijk... ...dwars tegen de vooronderstellingen ingingen. In uh, het, het heel, heel uh, monomaan... ...op een bepaalde lijn doordenken... ...dat leidt vaak tot consequenties... ...die on on onvoorzienbaar zijn. En dat deden ze ook. Uh, wat ze ook deden... Een bepaalde dogmatiek in een andere context brengen, waaruit bijvoorbeeld bleek dat die dogmatiek plaatsgebonden was en in een andere context opeens heel anders ging werken, omdat de verwachtingspatronen van de mensen in die context anders waren dan in de vorige context waar de theorie ...oorspronkelijk in was gelanceerd. Uh, wat ze ook deden was bijvoorbeeld uh, elementen van een theorie of van een bepaalde constellatie... ...in een andere theorie of in een andere context brengen. Uh, waardoor die zaken opeens gingen, gingen uh, bewegen, gingen leven en uh, sprankelend werden. Of juist heel erg saai of werden. Nou, dat soort elementen van het situationisme die, uh, die werden gebruikt in de, in de punkperiode. En uh, dat was iets waar uh, wij in Nederland bijvoorbeeld vaak van gezegd hebben. Ja, maar luister nou eens even. Uh, die punkers, uh, die kenden helemaal geen theorieën. Uh, die, die wisten niks van theorieën af. Um, dat is natuurlijk voor een deel wel waar. Dat uh, is een groot deel van de, van de, van de Punkers die zich uh, heel erg intuïtief in, in die nieuwe mogelijkheden hebben gewenteld. En uh, daar zijn er ook een heleboel die, die, die nog veel minder een intuïtief en te vrij bestiaal van de mogelijkheden gebruik hebben gemaakt. Uh, en later misschien ongeveer wel begrepen hebben waar ze mee bezig waren, want helemaal onbewust gebeurt natuurlijk helemaal niets. Maar um, er was ook voor een heel groot deel een, uh, een, een, een leidende uh, culturele groep. Die uh, heel bewust met die ideeën aan het handelen was. En uh, dat waren vaak mensen die uh, of in, in Frankrijk gestudeerd hadden of wat boekjes uh, al dan niet in vertaling hadden gelezen. Veel van... ...wordt eerst in Amerika vertaald. En er zijn een groot aantal boekwinkels in, in Londen met name die, die veel van die boeken hebben geïmporteerd. Dus er was een intellectuele kring die die dingen ook kende. Maar verder was het zo dat er ook een eigen traditie was op dit gebied in Engeland... ...en die situeerde zich vooral binnen de kunstacademies. En dan nou kom ik weer terug bij Simon Frith. Het grappige van Frith is dat hij die... Uh, Discussie heeft um, gevolgd. Dat kon hij met name doen doordat hij een co-auteur heeft in zijn nieuwe boek Art into Pop, die uh, in die uh, kunstacademie is opgegroeid, Trevor Horn. En die heeft hem veel empirisch materiaal gegeven waar Frith dan weer zijn analyses op heeft kunnen baseren. Nou, die, die, die, die discussie binnen die kunstacademies... ...die uh, was in de eerste plaats uh, algemeen cultureel. Dus dat was een culturele analyse op basis van het beeld... ...waar de Engelse traditie zich vooral uh, daarvoor op uh, teksten had georiënteerd. De Anglo-Saxische traditie is vooral uh, tekstanalytisch georiënteerd. Um, uh, daar kwam een verandering in uh, door die Franse invloeden... ...en men ging zich vooral bezighouden met het beeld. Het, het grappige is dat... Uh, een, een uh, een, een totale heroriëntering toen ook op de esthetische beleving tot stand kwam omdat een van de basisbegrippen in die beeldcultuur uh, uh, het, um, het, het begrip van, van, het, uh, van, van, het, van het libido werd hè, het, de directe spontane lichamelijke genieting die je kon krijgen van kunst van het beschouwen van kunst of van het bedrijven van kunst um, uh, men vond toen uit dat de, uh, de tekstanalyse vooral een indirecte genotsbeleving uh, teweegbracht. dat je dus eerst moest analyseren en dat er dan zo een soort lichamelijke beleving kwam terwijl uh, bij de aanschouwing en de beleving van het beeld en ook van de muziek uh, er eerst zo'n uh, zo genotsbeleving, zo'n libido element ontstond en daarna pas werd gevraagd uh, hoe dat kwam dus de analyse kwam dus na de, na de beleving dat was een verandering um, dat was dus een van die kenmerken van die esthetische discussie binnen die kunstacademies. Maar er, zaten ook, er waren ook hele directe praktische kanten aan. En uh, de, de politieke, ideologische kanten. En die hadden te maken met de functie van de kunstacademie binnen de, uh, binnen de maatschappij. Oorspronkelijk waren die kunstacademies namelijk opgezet om te dienen uh, uh, in, in het belang van de industrie. Dus uh, kunstacademies waren opgericht uh, tabellen van vormgeving, industriële vormgeving met name, uh, commerciële vormgeving, uh, het beeldaspect bij uh, verkoop zou je kunnen zeggen. En uh, ja, omdat natuurlijk uh, de praktijk heel anders was, mensen gingen naar die kunstacademies en kregen verschrikkelijk veel mogelijkheden om, om, om kunstenaar te worden die ze, die ze in hun eigen huis, en keukensituatie natuurlijk niet hadden gehad. En ze kregen materiaal tot hun beschikking, uh, ze kregen een atelier tot hun beschikking, uh, samenwerking met, met uh, andere artiesten in de dop. En uh, ze gingen natuurlijk proberen om zoveel mogelijk uh, het oude romantische kunstenaarsideaal na te streven en uh, directe persoonlijke expressie te realiseren. Dus je kreeg natuurlijk al heel gauw dat, uh, dat er een tegenwicht tegen die vormgevingsaspecten binnen die kunstacademie ontstond. En dat is natuurlijk een ideologische strijd geweest intern, die voortdurend zich heeft afgespeeld uh, in Engeland en eigenlijk elke keer als die strijd uh, actueel werd door dat er een bepaalde uh, bijvoorbeeld een, een, een, een overheidsdruk op de kunstacademie werd uitgeoefend of doordat er een bepaalde uh, nieuwe beleidslijn werd aangegeven binnen de artistieke wereld zelf. Uh, dat, die, dat die strijd eigenlijk steeds in, in het voordeel van, de, van, van het oude roman, romantische ideaal is uitgevallen. Tot het moment natuurlijk dat Fletcher uh, aan de macht kwam. En het is natuurlijk niet alleen maar persoonsgebonden. Het heeft te maken met die hele neorealistische ideologie van common sense. Uh, concentratie uh, uh, zoveel mogelijk uh, je, je, je oriënteren op je sterke punten zoals dat dan heet hè, en dat zo goed mogelijk verkopen die hele ideologie die we hier bijvoorbeeld ook uh, onlangs op onze universiteiten hebben gehad met die, uh, het streven naar centers of excellence dat gebeurde toen in die, in die academisch ja. ook He, dus je moest proberen om um, zo, zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij de sterkste punten, de economisch sterkste punten in de samenleving en daar de beeldvorming voor te verzorgen. En dat is een hele sterke stroming geweest die op dit moment aan het winnen is binnen de kunstacademies. Uh, dat betekent dat juist uh, de, de, de, de ideologie, de tegenideologie zich zo sterk mogelijk moest formuleren. Uh, de, dus door de praktische uh, druk... Uh, van de tegenpartij uh, is eigenlijk de neoromantische uh, begripsvorming de laatste jaren steeds sterker geworden en heeft eigenlijk ook geleid uh, tot een niet kwantitatief sterker maar wel een kwalitatief heel sterk uh, antwoord op um, uh, ja, ja, datgene waar de tegenpartij eigenlijk voor staat hè, en wat Simon Frith dan in zijn betoog in Art into Pop als de po postmoderne uh, problematiek beschouwd En uh, dat is problematiek die natuurlijk door, uh, door mensen als bodegaar is weergegeven door de, door de vlucht van tekens, de, uh, het, het niet meer um, uh, bungelen van um, uh, de betekenaars aan een uit, uiteindelijke betekenisgever, het ontbreken van iedere vorm van autoriteit en uh, dat is in de uh, natuurlijk in de wereld van de beeldende kunst slechts een afspiegeling van wat zich ook op wetenschappelijk en op ideologisch niveau plaatsvindt. Het wegvallen van autoriteit achter uh, betekenisgevende systemen. En met name dan de, uh, de common sense theorie uh, van de, uh, de autoritaire. Uh, elite die zich uh, bij zijn uitspraken baseert op uh, empirische gegevens, op theoretisch materiaal, waarbij de overgang van Is naar Ot niet te maken is. Hè, dus dat, datgene wat je dus empirisch aandraagt geen voldoende grond kan zijn voor een uiteindelijke morele beslissing. En aan de andere kant uh, uh, de, de Hegeliaanse ideologie die uh, iedere wetenschappelijke uitspraak uh, oriënteert op het... Uh, uh, het zich, uh, zich stellen van de uitspraak binnen een, een, een ontwikkeling van de geest, uh, die uh, vooral in, in de Duitse universitaire wereld natuurlijk gegrond is, um, uh, die, die uiteen is gevallen op basis van de Wittgensteinse... Um, uh, uh, uh, analyse die uh, ook de ontwikkeling van de geest uh, niet anders kan zien als een taalspel die zich slechts kan rechtvaardigen op dezelfde vooronderstellingen waarop de empirische wetenschap is georiënteerd. Dus dat zijn uh, de, de rechtvaardigingsproblemen die zich hebben voorgedaan binnen de wetenschap, maar er zijn natuurlijk ook gewoon empirische zaken um, die uh, iedere helsverwachting die in, in de genoemde theorieën uh, tot uitdrukking is gekomen natuurlijk heeft geloof in de ontwikkelingen van deze eeuw, in de stalinistische kampen ...in de Tweede Wereldoorlog, in het falen van de culturele elite na de Tweede Wereldoorlog. Uh, noem maar op. Dus um, dat is de, de probleemsituatie die door Frith wordt aangegeven. En uh, vanuit de discussie die zich dan met name in de, in de kunstacademies... ...en dus ook in de wereld van de pop, waar veel van die uh, uh, artiesten zich later ook in zijn gaan bewegen... Um, heeft zich een antwoord daarop geformuleerd en uh, de belangrijkste uh, uh, concentratie van uh, verzet tegen die postmoderne situatie is dan de, de neoromantische houding zoals die door... Uh, uh, ...door Vrielt wordt, uh, wordt geformuleerd. Nou, dat is dus ook een van mijn, van mijn onderwerpen altijd geweest. Vandaar dat ik uh, met Vrielt heel aangenaam over vele zaken heb kunnen praten. En het is natuurlijk ook aardig als je met zo'n man praat... ...dat je uh, je heel goed bewust wordt van de verschillen die, die bestaan tussen de Engelse situatie. Uh, die natuurlijk toch ten alle tijde heel sterk bepaald blijven door de uh, klasverschil... ...de tweedeling in de, in, in de sociale uh, stratificatie in Engeland... Ten opzichte van, van onze uh, meer verzuilde maatschappij, van oudsher, ons, ons meer zakelijk georiënteerde, uh, pragmatische denken... En uh, uh, toch ook onze, onze andere religieuze achtergrond ten opzichte van, uh, van, van de Engelse cultuur. Dus dan zie je aan de ene kant de overeenkomsten heel sterk. Uh, bij ons zijn die ontwikkelingen ook allemaal geweest, maar je ziet ook heel duidelijk de verschillen. Uh, dat zou je bijvoorbeeld op ieder moment van de ontwikkeling van de subcultuur kunnen opvangen. Bijvoorbeeld bij punk uh, of bij de situatie zoals die op dit moment is. Uh, de neo-romantiek zoals die zich in Engeland uit de neo-romantiek zoals die hier toch op een of andere manier ook wel bestaat. En dat is leuk om dat te analyseren. They still fire the black flag, of course. Oh mm. um, not the red one. I'm certain this is to do with his whole sexuality, which is the one unspoken thing. I mean he had that Homosexual symbiosis for low life, which you find in *Pascalian* or *Genet*. It's as simple as that, yes. and so it became sort of an urgent necessity for him. And I think that's the basis of the whole thing. And I think, uh, and and therefore he, what he did was he really, he re, uh, he reviewed, reviewed the Christian mythology, or myth, mm -hmm. in terms of the people of his own period, and so Mary Madeline is just a, a girl, asleep, on a chair, there's nothing to say she's Mary Madeline, except for probably a flask of her mm -hmm. I think this is fascinating, and that's the first time that that was done in Italian art, mm -hmm. I mean, obviously here with Bruegel and people, that, that there was, you know, uh, in the north, and those northern elements, of course, would Have influenced Caravaggio because he came from the north of Italy, so he, mu you know, he must be more aware of those northern elements, because other, you know, northern painters, particularly here, had actually been doing that longer. So, for instance, if you, you know, uh, Hugo van der Goes, you, know, uh, uh, you know, in the, in uh, that, you know, in the, major painting, sort of uses very little you know, shepherds and things like this, mm -hmm. and that's not done in Italian pictures mm -hmm. in the same way. Mm -hmm. So in a sense he, I mean, he was he, he wasn't exactly uh, uh, he didn't actually invent that. I mean it's already been around, but what he did invent is the sort of psychological approach, which no one had done, so the things that's in you know, the David and the painting, you have it. And that's Jenny situation, that's new situation would play out. Baby. I life... de, de vraag kan zich dan voordoen of de, uh, de antwoorden op de postmoderne situatie theoretisch zijn, uh, dan wel iets anders. Um, uh, je, je ziet dat... Uh, de theorieën die zich op de postmoderne situatie richten, dat, dat wil zeggen die situatie die ik net eerder heb aangegeven dat de, de verklarende theorieën een bepaald faillissement hebben moeten toestaan. Um, ...in ieder geval niet meer als de grote verklarende vertellingen worden aanvaard... Uh, ...waaruit de feiten van alle dag um, hun betekenis krijgen... ...en ook een soort toekomstvisie kan worden ontwikkeld. Dat, dat is dus niet meer zo, dat is wetenschappelijk niet meer zo... ...en dat is ook in de dagelijkse ethiek niet meer het geval. Um, het, het verzet tegen de... Uh, de uh, situatie uh, die zich hierna heeft voorgedaan, die dus wordt uh, omschreven als de postmoderne situatie, als zijnde een, een, een, een, een spel van uh, uh, naast elkaar bestaande theorieën die geen aansluiting hebben. ...beelden die geen, uh, in, hun, in hun samenhang geen uiteindelijke betekenis verraden... ...maar een toevallige constellatie vormen... Uh, ...die uh, min of meer parallel loopt aan bepaalde uh, ad hoc uh, formeringen... Uh, ...die gevormd worden door uh, bepaalde, bepaalde uh, politieke gedragsregels... ...of bepaalde commerciële stelregels. Um, bepaalde uh, director media ingegeven herkenningspunten um, die situatie die, uh, die, die kan je dus, dus uh, kortweg de, de postmoderne situatie noemen en die kent zijn problematiek dus in, het, in zijn heterogeniteit uh, het, het verzet daartegen is op dit moment denk ik niet uh, theoretisch, omdat uh, de theorie niet verder is gekomen dan de herkenning van die verbrokkeldheid en de oorzaken daarvan. Um, wat ze wel kunnen doen is uh, een, een, een, uh, ja, een, een breuk... Constateren die op dit moment uh, onoplosbaar is. En uh, de manier waarop ze dat doen, heb ik daarnet ook al aangegeven. Dat is het, uh, het, het, het, het ombuigen van, van bepaalde elementen, het, het brengen van een theorie in een andere context waarin die niet meer werkt, het doorvoeren van bepaalde elementen tot een uiterste consequentie. En uh, de theoretici die zich daarmee uh, uh, uh, bezighouden, die uh, erkennen dat ook vooral als spel. Uh, ze zeggen wij spelen met die theorieën en uh, dat spel wat wij uh, opvoeren is niet een eigen theorie, maar is meer een vorm van esthetica. Uh, het is een schok uh, die uh, uh, herkend wordt als een, uh, een definitief antwoord, maar ook een, definitief, uh, uh, een definitieve afwijzing van de bestaande theorieën. Maar het kan wel dienen als een nieuw inzicht in uh, mogelijke wegen die gevonden kunnen worden tussen die theorieën in. Uh, als een soort nieuwe samenhang van bestaande theorieën, uh, een nieuwe praktische lijn. Uh, maar vooral ook een herkenning van uh, de, de, de culturele situatie die het gevolg is van het gebrek aan autoriteit en het gebrek aan, uh, aan uiteindelijke betekenis. Uh, die schok van herkenning kan dus ook een nieuwe... Uh, uh, richtlijn voor de kunst zijn, ook een nieuwe richtlijn voor het gedrag zijn uh, maar vormt dus geen een, een nieuwe allesomvattende theorie het is een, uh, een beginpunt en, uh, vandaar dat ik ook denk dat op dit moment het antwoord op de postmoderne situatie niet anders dan esthetisch kan zijn hoewel die esthetica wel een heel duidelijke morele invloed heeft en dus wel samenhang geeft met waarden uh, een van de mensen die uh, in het betoog van Simon Frith uh, steeds weer opdook en ook een van mijn uh, voortdurende objecten van fascinatie is, dat is Derek Jarman, de, de cineast, die uh, uh, eigenlijk al in, in, in zijn carrière lang, die zo'n twintig jaar beslaat, uh, blijk geeft van een zoeken naar uh, hetzelfde soort antwoorden als uh, Franse theoretici als Lyotard, ...en Baudrillard hebben proberen te geven in hun, uh, zeg maar, speelse theorieën. Uh, hij heeft het met filmische middelen gedaan. En um, uh, ik heb die, die, die films van Jarman geanalyseerd, heeft Frith of seminary ook gedaan. En uh, ik ben daar niet bij blijven steken, ik heb ook geprobeerd om de bronnen van uh, het werk van Jarman te analyseren... En het grappige is dat, uh, uh, dat die ver teruggaan, uh, een, een cineast die heel duidelijk een, een, een voorbeeld voor hem is geweest, is, is Michael Powell. Uh, die hele boeiende films heeft gemaakt in samenwerking met Emmerich Pressburger, de scriptschrijver. En die, een groot aantal van die films waren al voor de oorlog gemaakt, een aantal ook tijdens de oorlog klein aantal ook daarna. En uh, de situatie waar Paul zich tegen verzet is de oorlogssituatie... ...waarin uh, verbrokkeldheid uh, vooral nog een, een, een militaristisch en politiek aspect heeft. Uh, maar waarin hij probeert om uh, bepaalde waarden aan te geven... ...die, uh, uh, die toch weer die eenheid kunnen, kunnen herstellen in uh, ...in die situatie waarin hij zich bevindt. En dat is vooral de, een aantal waarden die dan bijvoorbeeld heel concreet te maken zijn vanuit het werk van Paul... ...is de natuur, de Engelse traditie, de communiteitsgedachte binnen die Engelse traditie met name. Um, um, zoiets als verantwoordelijkheid voor de ander, een, een, een, een bepaald aspect van solidariteit... Uh, het het, het uh, in het openbaar boeten doen, het uh, uh, kunnen toegeven van fouten en het, uh, de, dus een aspect van solidariteit wat over het algemeen niet zo, zo, zo duidelijk herkend wordt uh, vaak. Maar uh, dus het, uh, het openbaar beleiden van, van, van vergissingen en fouten en het herstellen en daar anderen bij betrekken en ook uh, het, het, het, het opvragen van hulp om die zaken te herstellen. Um, het, uh, het zoeken naar een, uh, een, een, een, een, een voorbeeld uh, voor je gedrag dat niet direct uh, politiek of militaristisch is... ...maar vooral of vanuit de traditie of vanuit de kunst kan komen. dat soort elementen zitten in ieder geval in de, in de films van, van Powell. En uh, er zit veel meer ook nog in de, in de uh, films van Powell. Hij probeert ook uh, standpunten um, uh, te onttrekken aan een kritische analyse van... Uh, bijvoorbeeld kijkersgedrag bij films dus uh, ook de film zelf zoals die in die tijd uh, uh, van Paul is ontwikkeld is voor hem een, uh, een, een object voor analyse waar hij dan weer een bepaald soort gedrag aan, aan koppelt een soort steun voor het leven van alle dag wat in die tijd natuurlijk uh, tamelijk moeilijk en tamelijk taai voor bepaalde mensen was dus bijvoorbeeld het voyeuristisch aspect van film kijken het uh, aan de ene kant uh, uh, opdringen van morele waarden. Uh, in die tijd waren het natuurlijk vooral ook politieke waarden, directe militaristische waarden. Aan de andere kant het geven van amusement in, de, in die hele oorlogssituatie, natuurlijk ook heel begrijpelijk, maar uh, waardoor de, de, de rol van de, van de kijker uiterst, uiterst passief was en uh, uh, heel erg uh, uh, onderdanig en dienstbaar en, en manipulatief was. Uh, hij probeert daardoor bepaalde conflicten in zijn film zelf te creëren, bepaalde shock effecten ook in de techniek te introduceren, uh, hij deed dat bijvoorbeeld ook met het, uh, een hele uh, ja, intelligente wijze uh, gebruik te maken van, van geluid, wat, wat uniek was in die, in die periode, uh, probeert die shock effecten teweeg te brengen in die film, waardoor de kijker actief betrokken raakt bij dingen en uh, uh, ook door een bepaalde lichtval bijvoorbeeld een, een uh, uh, metafysisch aspect kan herkennen. Uh, een, ...een element van, van uh, collegialiteit kan, kan herkennen in een bepaalde burleske situatie uh, die, die wordt geschetst... ...waardoor uh, mensen van de, uh, een bepaald traditioneel gedrag opeens plotseling onverwacht uh, vervallen in een uh, situatie... ...waardoor ze wel naar de ander moeten kijken en op anderen moeten reageren. Nou, al dat soort elementen zitten in, uh, zit in de films van Paul en dat heeft Jarman uh, uitgewerkt. Uh, dus je ziet bij Jarman heel erg duidelijk hoe die situationistische theorie zich heeft vertaald... In een neoromantische praktijk uh, die vooral um, uh, gebaseerd is op het chockeren van uh, de, be de beeldgewoonte, de uh, traditie die is ontstaan en die zich heel sterk heeft, uh, heeft uh, gebonden aan de technieken van de commercie, uh, de technieken van de consumptiedrang, uh, de technieken van de pornografie. Uh, daar shockelementen in aan te brengen en daar doorheen esthetische momenten in te lassen uh, die nadat de kijker zich heeft losgemaakt van zijn patroon van kijken zijn favoristisch. Gedragspatroon, opeens geconfronteerd wordt met die waarden, die esthetische waarden, die uh, een tegenwicht vormen tegen dat patroon, waar die zojuist op zeer bruske wijze is uitgehaald. En ik geloof dat, uh, dat, dat zo'n visie, als je, als je dus een analyse maakt van het werk van Jarman en soortgelijke mensen, dat je heel erg duidelijk een voorbeeld krijgt van de wijze waarop dat neoromantisch um, of dat, dat laat structuralistisch of dat laad situat situationistisch verzet zich uit. En uh, dat, dat, dat, om dat te resumeren, dat heeft dus te maken met een, met een diepgaande analyse in de, in de beeldvormen, in de beeldpatronen. Het doorbreken daarvan door het uh, gebruikmaking van technieken die uh, in dat beeldgedrag niet zijn opgenomen, en uh, dus verontrustend zijn voor de, voor de kijker, voor de toeschouwer, voor de beschouwer. En daardoorheen dus beelden te vermengen van, uh, uh, van, van ja, waarden die vergeten zijn. Worldly optic momentum in, uh, in a broader society it would be necessary, but, never, but nevertheless I mean it has been there right up into Pasolini mm. and that interests me. And I mean, it's something without a summer, you know, it's sort of in my work I and mean, then when the way Spastin comes into that tradition, a very angelic conversation. I tried tempt to and make something which was more, much more gentle and which wasn't violent or self disgusting which there is in panoramia being trapped in Genet. I mean, you know, his, mm. his, you know, his world is to bondage in Genet, and Chandelier. Um, all of those, all of those people are great artists. This is not a new world criticism, it's an observation. Um, it's a feeling of, who I do. I mean, yes, it's still a society. So what I did in the form is, because Caravaggio is a murderer, unlike all of those people, mm -hmm. there's other artists, and he's one of the few artists who is a murderer, who received absolutely brilliant press. It's as simple as that. And in fact, the main person who writes about him and the main source of information, besides police records, is someone who had a quick case against the <laughs> ja het, het gedrag van mensen binnen de subcultuur is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Omdat uh, ja, subcultuur is iets wat zich beweegt tegen grenzen aan of over grenzen heen. Uh, het is altijd het gedrag in relatie tot grenzen in ieder geval. En uh, het hoeft verder geen betoog dat uh, die grenzen niet meer een politieke repressie is uh, cultuur wordt veel eer gemaakt en opgedrongen, geproduceerd dan tegengehouden. De, uh, vroeger was subcultuur natuurlijk iets wat te maken had met uitstel van verlangens als het belangrijkste. Hè. De subcultuur was, probeerde verlangens vrij te maken en dat moest tegen een druk in. En nu worden verlangens opgedrongen. Het is veel, veel eerder moeilijk om je tegen allerlei vormen van, van uh, productie van verlangens te ver, verzetten dan uh, verlangens vrij te maken van druk. Daar komt het kortweg op neer. Dus die um, repressie is het, is het punt niet meer zozeer. Um, uh, wat het punt wel is, zijn die, verschil die verschillende systemen, die patronen die uh, aanwezig zijn binnen de cultuur. En waar een zekere uh, vrije marge bestaat tussen die patronen in. Je kan ermee spelen, je kan ermee jong leren, je kan er een overzicht over krijgen. En dat is wat de subcultuur zich natuurlijk ook probeert aan te meten. Maar... Het grote probleem ligt natuurlijk in dat je één stap te ver kan gaan en binnen die patronen um, uh, verstrikt raakt. En, uh, of dat jouw uh, jong leren met, uh, met patronen op een bepaald moment ook in een patroon terecht komt. Um, dus um, het uh, is niet een kwestie van repressie, het is misschien ook niet eens zozeer een kwestie van... Uh, commercie, hoewel dat er ook... Uh, je kan natuurlijk ook met al datgene wat je doet... ook met iedere vorm van verzet geëxploiteerd worden. Uh, maar dat is natuurlijk ook iets wat zich al, al heel du du duidelijk laat herkennen... waar je dus op een bepaald moment toch wel makkelijk aan kan ontkomen. Wat moeilijker is om uh, je tegen te verzetten... dat is dat uh, verstrikt raken binnen, binnen die patronen. En um, dat je uh, bijvoorbeeld... ja. Uh, uh, om een, om een duidelijk voorbeeld te geven wat, wat uh, um, op een bepaald moment uh, als een uh, element binnen uh, een verzetscultuur uh, naar binnen is gekomen. Dat is het, het, de persoonlijke herinnering bijvoorbeeld. Hè? Een, een, uh, je kan een, een, een, een statement maken, of dat nou politiek of uh, artistiek of hoe dan ook getint is, door een, een bepaald persoonlijk element uit je verleden in te brengen en dat uh, als een, als een, als een uh, vreemdkörper binnen een bepaalde situatie uh, in te brengen. Dat, dat geeft een bepaalde persoonlijke... ...motivering aan je betoog. Um, dat kan je doen, dat kunnen veel mensen doen... ...en binnen korte tijd is dat een cliché geworden... ...wordt dat iets wat een, een nostalgisch element wordt... ...een, een soort, soort uh, rustpunt... Uh, wat, ...wat al gauw in, in zijn algemeenheid herkend wordt. En dat werkt op dat moment niet meer. Dat wil dus zeggen dat iets wat een, een persoonlijke ervaring... ...een persoonlijke beleving is geweest... ...om een bepaald moment een cliché is geworden... ...en tegen jezelf gebruikt wordt... ...en binnen een patroon herkenbaar wordt... ...en... Um, ...zijn kracht verliest. Uh, dat geldt natuurlijk voor, voor meer elementen binnen de artistieke en uh, uh, politieke werkwijze van, van subcultuurlingen. Um, ja, het probleem van de beleider van de subcultuur is dus het, uh, dat hij dat dreigt altijd het gevaar loopt, laat ik het zo zeggen, om te vervallen in, in patronen. ...die helemaal niet, dus niet noodzakelijkerwijs politiek of commercieel hoeven te worden uitgebuit, ...maar desalniettemin patronen zijn die een bepaalde um, herkenbaarheid hebben... Die niet alleen een beschouwelijke herkenbaarheid is, maar ook een direct praktisch sociaal aspect heeft, waar mensen zich dus rondom gaan formeren. Uh, het is het, uh, het, het eeuwige probleem van de avant-garde, die uh, hoe uh, intensief en hoe vernieuwend zijn methodes en zijn vindingen ook zijn, vaak verzandt in het feit dat er een, een zeer beperkte groepering omheen gaat, die ook afschermt en uh, die... Uh, het, het, het, het, het, het, ...het verzet tot wat het woord inderdaad al inhoudt... ...iets stars maakt, iets wat, wat zichzelf blokkeert. Um, dat is het gevaar van de, van de, van de, van de subcultuur. Zeker nu er uh, geen, geen algemene tegencultuur of subcultuur of onderstroom van de cultuur meer bestaat. Maar de subcultuur zich vooral tot kleine groeperingen heeft, uh, heeft terug, teruggebracht. Uh, het, het is een bijna letterlijke marse cultuur geworden. Um, en al die randgroeperingen die hebben euh, zich langs tot een soort sociale constellatie gevormd die zich euh, ja, per definitie eigenlijk euh, aan, het, aan het blokkeren is. En euh, dat is het gevaar van euh, de, de subcultuur binnen deze postmoderne situatie. Dat ze in die verbrokkeldheid en verbrokkeldheid worden. En hoewel ze dus de totale situatie overzien, door het vervallen in een patroon en door een sociale dekking die dat patroon gaat krijgen, tot een kleine groepering of tot een kleine secte gaan ontwikkelen. Waardoor geen beweging ontstaat. Staged his rallies in a they should become cinema. And Margaret Thatcher, who staged herself in another world in a different period, was a sort of news The sort of person who announces a chat show, who is absolutely, mean, and she looks exactly like that. And who's used the media, being the television, owned by the Satches, who own the media as much as Borja did, you know, they were the major advertising agency of the Western world, I think, um, to promote Ik heb eerder al eens gezegd dat het wel aardig zou zijn om de Engelse situatie sinds de punkperiode te vergelijken met de Nederlandse situatie... ...omdat er toch soortgelijke ontwikkelingen zijn geweest, maar eh, toch weer anders door de verschillen in cultuur. Je ziet, eh, je ziet in Engeland dat, eh, dat de discussie eh, zich vooral eh, los heeft gemaakt van de oude sociale achtergrond... Uh, wat uh, aan de ene kant een doorbraak heeft gegeven in de theorievorming en ook in de esthetiek, maar aan de andere kant het verschrikkelijk moeilijk heeft gemaakt om een, uh, een, een verzetsgrond te bieden tegen uh, de patronen die van de kant van de media kwamen. Uh, het was natuurlijk heel, heel gauw zo dat de, de mensen die een, een creatief um, antwoord gaven op de uh, vastgeroeste commerciële patronen, de consumptieve patronen, um, al heel gauw tot een, een, een aantrekkelijk alternatief. Door de reclamewereld werden opgevat en opgevangen en als zodanig werden gepresenteerd. Uh, ze kwamen dus heel gauw weer in die popindustrie terecht. En vroeger was altijd de verzetsmogelijkheid geweest, uh, de sociale achtergrond, uh, voornamelijk de, de, de, de working class achtergrond van een gedeelte van de, van de, van de rock traditie. Uh, die zich op een bepaald moment weer uh, in die um, uh, sociale context kon inbedden en van daaruit weer een nieuwe voeding vond om zich weer uh, tegen die commercie tegen die grote industrie te weer te stellen. Uh, dat werd, werd steeds moeilijker. Vandaar dat je ziet dat je uh, al heel gauw een totale onderdompeling van uh, de, de, de, de, de nachtboeks van punk uh, in, de, in de popindustrie kreeg. Met uh, kleine avant-garde uitbarstingen aan de ene kant en heel heftig uh, sociaal geëngageerd verzet aan de andere kant. Maar uiterst marginaal en lang niet meer van die uh, strekking die het, die het voor de punkperiode had. Uh, dus je krijgt een, uh, een, een, eigenlijk een kwant kwalitatieve verzwakking uh, en een kwalitatieve verscherping. Um, in Nederland heb je een, een situatie gehad waarin uh, eigenlijk uh, de sociale heftigheid uh, bij het begin van de revolutie, de punkrevolutie, heeft ontbroken. En het eigenlijk vanaf het begin af aan een meer, zeg maar... Uh, uh, uh, Cultureel verzet is geweest tegen bepaalde uh, verschijnselen die zich in de, in de mediawereld, uh, in de wereld van de televisie en de radio en de kranten... Um, wereld van het cultureel beleid, de afkalving van de sociale voorzieningen, de terugdringen van de dienstensector, in dat opzicht is vooral de nieuwe bezitsverhoudingen en dat soort zaken, dat is vooral de achtergrond geweest waarin de Nederlandse beweging van 1977, 78, 1979 zich heeft opgericht. En, uh, wat, wat hier heel sterk naar voren is gekomen in wat ik dan gemakshalve maar punk zal noemen, is uh, het uh, element van zelfwerkzaamheid. Het opzetten van uh, eigen organisaties en uh, het, het, uh, uh, het, eigen werkverschaffing, eigen creatieve mogelijkheden. Vooral ge vaak gericht op de eigen regio en de eigen uh, communicatieverhoudingen. Uh, het ook opzetten van eigen communicatiekanalen die zich uh, op het eigen publiek richten vaak, maar ook uh, in de uh, samenstelling en in de wijze van distributie een antwoord gaven op de bestaande communicatieverhoudingen, de grote communicatiesystemen die we hier kennen. Uh, wat je dus heel sterk ziet, dat is een, een, een, een, een verzet sinds 1978 hier in Nederland en ook in België tegen de, de managerswaarden die, die hier heel sterk de overhand hebben gekregen. Dat is een van de belangrijkste uh, veranderingen die zich hier in, het, uh, in, in, de in de Nederlandse cultuur hebben voorgedaan. Uh, dat uh, de ideële waarden die uh, bijvoorbeeld in ons zuidensysteem zitten, zitten opgesloten van oudsher, plaats hebben gemaakt voor een, uh, voor een managersysteem waarin een grote uh, gelijkmatigheid is opgetreden. Die zit ook in de politieke partijen, uh, wat vroeger een, een, een spel was van en een strijd was van ideële tegenstellingen. Dat is nu een soort uh, een spel geworden van stemmenmaximalisering, uh, waardoor de politieke partijen eigenlijk gelijk, gelijk, gelijk zijn geworden aan elkaar. Er is geen verschil meer geworden. Het zijn managerspartijen geworden. En dat zie je in de media ook terug. Dus da, dat, dat is opgevangen door de subcultuur. En daar hebben zich uh, in allerlei verschillende regio's en uh, door allerlei verschillende groepen hebben zich daar um, groeperingen um, uh, en organisatievormen uh, tegen geënt. Die waren uh, naarmate de interesse zich, uh, zich voordeden en uh, naarmate de mogelijkheden van uh, de specifieke groep of de specifieke context zich, uh, zich aanboden, uh, totaal verschillend van elkaar, er zat geen samenhang in. Uh, dat deed dan natuurlijk aanvankelijk ook niet toe, omdat het zich vooral uh, in, in den beginnen. Uh, liet gelden als mogelijkheden om bepaalde bekwaamheden te ontwikkelen om ook tot een bepaalde tegenideologie te komen uh, vaardigheden op te doen om zich uiteindelijk tegen die, die ontwikkelingen te verzetten die ik daarnet heb geschetst um, uh, die ontwikkelingen hebben zich uh, heel sterk gemanifesteerd je ziet dan bepaalde specialiseringen zich, uh, zich, zich uh, voordoen in Nijmegen en Amsterdam is de kraakbeweging heel sterk geweest die zich vooral uh, in, in de directe uh, uh, uh, ...straatactie, uh, het, uh, het, het, het opbouwen van een, um, een solidariteitssysteem op meer ma materiële grondslag heeft, uh, heeft georiënteerd. Uh, je ziet het in het zuiden van het land um, en ook in België vooral in de post sfeer... ...waarin um, het, het verloren gaan van het, het manuele aspect in de cultuur um, zich, um, zich op een uh, vooral artistieke basis heeft georiënteerd... Je ziet het in in een in stad als Rotterdam vooral uh, in de in de in de sfeer van um de, uh, de improvisatie, het, het, het bij elkaar komen van mensen, of dat nou op artistiek of op uh, uh, politiek gebied is, um, het, uh, op basis van een bepaalde verzetsgrond en dan uh, door discussies en uh, door het opzetten van ad hoc projecten uh, zich ontwikkelen van toevallige vaardigheden en toevallige ontwikkeling. Dus uh, op verschillende gebieden en op verschillende niveaus heeft dat verzet zich heel anders georiënteerd en dat is eigenlijk de fase waarin we zijn blijven steken op het op het moment dat die vaardigheden zich hebben ontwikkeld in die verschillende regio's, zou het zaak zijn om uh, met die verschillende vaardigheden en met die verschillende inzichten die je hebt opgedaan een nieuwe cultuur te vormen, tegen cultuur te vormen, die werkelijk een, een antwoord geeft op de situatie zoals die zich nu uh, op politiek en, en mediagebied voordoet. En dat is eigenlijk het punt waar we nu zitten en waar we op zitten te wachten tot die kentering zich gaat, uh, zich gaat voordoen. De verklaring uh, zie je dus in die verschillende subculturele geledingen hier in Nederland heel, uh, heel duidelijk. Die uh, zijn regionaal, uh, hebben te maken met bepaalde tradities van tegenstelling. Ik, ik noem maar even de tegenstelling tussen Amsterdam en Rotterdam, tussen de grote steden en de, en de provincie. Um, tussen meer praktisch georiënteerde groeperingen ik heb net de kraakbeweging genoemd die uh, zich in praktische zin uh, sterk heeft ontwikkeld uh, daar ook een heel, heel sterk organisatorisch aspect aan heeft uh, gegeven um, die inderdaad wel verder gaat dan uitsluitend het, het wonen en het, het samenwonen het, het samenleven de, de communale uh, kanten van, van de zaak die niet te onderschatten zijn maar wat, wat buitenschool is gebleven is, is de kunst uh, dus niet de woon- en leefcultuur, maar uh, de kunst die aan uh, dat leven betekenis kan geven. Verder gaan de betekenis dan het directe succes wat, wat is behaald op de, op de samenleving of op de directe omgeving. Um, aan de andere kant heb je de, uh, de, de, de, de, de vaak regionale groeperingen die. Uh, ...uit balorigheid tegen begripsvorming... Uh, ...die ze zien als een soort concentratie-element van, van de wetenschap... ...die dan vaak in de universiteitssteden is, is geconcentreerd... ...of de politiek die ook weer in de grote steden is... is de, de, ...de cultuurvorming, de cultuurpolitiek die vanuit de grote steden komt... Uh, ...of vanuit Den Haag of vanuit Amsterdam... Um, een, ...een soort ja, de, spontaan, intuïtief, uh, artistiek verzet... Uh, ...plegen die zich uh, onthoudt van een, een ideologische vorming of een, een, een praktische benadering. Uh, je ziet het heel duidelijk in allerlei vormen van experimentele kunst en geluidskunst... ...die zich bijvoorbeeld in Groningen of in Den Bosch hebben gevestigd... Uh, die, uh, die, ...die zich heel sterk in dat artistieke niveau hebben uh, gemanifesteerd... ...maar uh, dus hebben nagelaten om een, om een verdere uh, praktische of politieke oplossing voor zaken te vinden... Um, je ziet ook dat, um, misschien heeft dat iets met onze verzeilde traditie te maken, misschien ook met die dingen van, van, van contestatie en, en tegenstelling die ik net heb geschetst, dat um, allerlei initiatieven zich uh, baseren op een paar sterke individuen met een bepaalde uh, visie op, uh, uh, op, op de geschiedenis en op de maatschappij. Uh, die zichzelf heel sterk profileren binnen een bepaalde context. Daar een aantal volgelingen in krijgen en zich dan ook verharden tegenover andere mensen die, uh, die ze niet toelaten. Of waarvan ze de zin niet uh, inzien om daarmee samen te werken. Uh, je ziet dus dat, dat er in Nederland tal van organisaties bestaan. Tal van elkaar, uh, misschien niet direct concurrerende, maar toch ook zeker niet samenwerkende zaaltjes, organisaties, uh, initiatieven. Uh, dat er op dit moment uh, misschien wel ...tien kleine krantjes, subculturele krantjes... ...van de grond komen... ...met een aantal sterke mensen... ...en een aantal wat, wat, wat zwakkere mensen... ...die het, het vak dan moeten leren... Uh, ...of uh, uh, zuiver... Uh, een, een, een, een, ...een bijvoegsel vormen... ...van die paar mensen... ...die, uh, die dat medium dan vormgeven. Uh, wat dus heel erg noodzakelijk zou zijn... ...dat is dat er een concentratie van... Uh, ...bijvoorbeeld een, een goed radiostation komt... ...een, een, een, een goede... Uh, krant Die uh, misschien dagelijks uitkomt of een, uh, zeg maar een, een muziekkrant of een, een, een kunstblad dat wekelijks uit zou komen. En waar dan de krachten zich zou kunnen bundelen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet alleen voor Nederland beperkt te blijven. Dat kan ook uh, tot, uh, tot België uitgestrekt worden omdat dat beslotsvereniging toch hetzelfde taalgebied is. Van die kernen, van die subculturele kernen in de verschillende gebieden hier in Nederland en België, daar kan je nog wel een aardige observatie over maken in deze zin dat die specialiseringen die zich daar gingen voltrekken en die te maken hadden met uh, bepaalde talenten die toevallig aanwezig waren, bepaalde tradities die bestonden in een bepaald gebied, bepaalde achtergronden, uh, bepaalde. Uh, mogelijkheden, ruimtelijke mogelijkheden uh, en uh, meer uh, cultureel georiënteerd uh, de uh, postindustriële uh, verzetshouding tegen het verloren gaan van de manuele arbeid. Uh, zich vooral ook uh, uh, uiten in een in een, in, een, in een zich terugtrekken uh, tot een bepaalde vaardigheid, een bepaald gebied. Um, dat kon zich uh, dat kon zich heel direct in bepaalde uh, vaardigheden uh, handarbeiden. ...arbeidachtige vaardigheden oriënteren. Dus het ene gebied die oriënteerde zich meer op de, op de vormgeving... ...de andere meer op de geluidskunst, etc. Maar uh, het uitte zich vooral ook uh, tot een keuze van een bepaald medium... ...een bepaald uh, communicatief medium of een bepaald artistiek medium. En daar richtte zich de specialisering op. En men vergat dat de doorbraak tot een uh, vrijmaking van patronen... ...zich natuurlijk vooral ook kon uh, uh, baseren op een overgang van het ene medium... naar het andere. Dus een kruisbestuiving... van media. Het is misschien wel... aardig om te vertellen dat een van de... de, de, de gronden voor mij... ooit om het blad Press W... op te richten en ook alle, later... alle organisaties die in verband stonden... vanuit die visie zijn... voortgekomen. Ik had dus het idee... dat wilde je echt een soort... doorbraak te, teweeg brengen vanuit... die subcultuur naar een meer algemeen... antwoord op de situatie van alle dag. Dat je dan... Een, ...een doorbraak moest forceren van, van de, vanuit de verschillende kunstgebieden en de verschillende mediagebieden... Uh, ...naar aanverwante um, uh, kunstgebieden of mediagebieden waar dezelfde soort intentie, dezelfde soort houding bestond... ...maar waar, waar dat op een andere manier tot stand kwam, waar andere patronen werden gevolgd... ...andere methodes werden gebruikt en andere inzichten tot stand kwamen... Nou, door die, door die verstarring in, in die verschillende media en door uh, de vooroordelen die daarmee te maken hadden uh, dat een bepaald iets alleen in een bepaald soort medium het best tot zijn recht kon komen, uh, een bepaalde houding het best op het toneel of uh, het best in de beeldende kunst, uh, dat een bepaalde uitingswijze zich of het beste in de radio of het best via een krantje kon uh, uiten, uh, dat soort vooroordelen en misverstanden hebben ertoe geleid, dat die subcultuurkringen kringen zo gescheiden bleven en dat die concentratie waar ik altijd zo sterk op heb aangedrongen uit is gebleven Hey, hey, go near past the veil. You enter the dark, you're the trail. And not old the black, inside your old flag. black. Mascara, cara, mascara, cara. I, I don't want any good, you fair I feel like going to your shop. I feel it's all the picture. Famed by and